7 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. FNV wil snel verder onderhandelen over pensioenstelsel. Rechtszaak om foto's dode Bin Laden. En Witte Huis stelt Libische opstandelingen te luur.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 Het Pakistanse parlement heeft de actie waarbij Osama Bin Laden... begin deze maand werd gedood, scherp veroordeeld. Amerikaanse Navy Seals vlogen naar een villa in het Pakistanse Abbottabad... waar Bin Laden verbleef en schoten hem door het hoofd. De Pakistanen noemen de Amerikaanse actie een inbreuk... op de soevereiniteit van het land. De parlementariërs vergaderden urenlang achter gesloten deuren en ondervroegen hoge Pakistanse militairen. Ze willen dat er een onafhankelijke commissie komt... die het falen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten onderzoekt.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 De conservatieve groep die de rechtszaak heeft aangespannen zegt dat ook het Amerikaanse volk recht heeft op alle informatie over de dood van Bin Laden. Een delegatie van de Libische opstandelingen heeft in Washington niet de erkenning gekregen waarop ze had gehoopt. De nationale veiligheidsadviseur van president Obama noemde de Libische overgangsraad een legitieme gesprekspartner, maar wilde de raad niet erkennen als interim regering. De delegatie had daar wel op gehoopt om zowel in Libië als daarbuiten sterker te staan. In Syrië zijn bij demonstraties zeker zes mensen om het leven gekomen. Duizenden betogers gingen in verschillende steden de straat op na het vrijdaggebed. troepen openden het vuur op de demonstranten. De doden vielen volgens de mensenrechtenactivisten in de hoofdstad Damascus, de stad Dara en in de centraal gelegen plaats Homs. Betogers eisen al zo'n twee maanden het vertrek van president Assad. Het regime treedt de laatste tijd hard op tegen de demonstranten. Zo beschieten tanks onder meer woonwijken om het verzet de kop in te drukken. Een paar uur voor de demonstraties zei de minister van Informatie dat president Assad de komende dagen een nationale dialoog wil voeren...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 Om het waterpeil te laten dalen wordt dit weekend een overlaat van de Mississippi geopend. Daardoor komen honderdduizenden hectares land onder water te staan. De inwoners van het gebied zijn opgeroepen om te vertrekken.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 Het weer, vanochtend veel bewolking met kans op enkele buien. In de middag meer ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 17 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen ook buien met gemiddeld 15 graden iets frisser. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is zaterdag 14 mei. Het is een spannende dag voor de ChristenUnie. Oude leider Rauwvoet gaat weg, Arie Slop neemt het over... en ze spreken vandaag over de koers van de partij. Spanning ook in Enschede en Amsterdam. Inzet, daar is het kampioenschap van de eredivisie voetbal Twente of Ajax. Ondernemers bereiden zich voor. We gaan er straks twee bellen. In Syrië is het ook nog steeds gespannen. Hoewel het erop lijkt dat de autoriteiten gisteren minder hard zijn opgetreden. Klopt dat of is het schijn? We zoeken het uit. En leek een spannende richtingenstrijd gaande te zijn binnen de FNV. De FNV-bonden zijn het ondertussen weer eens. En dan gaat het over de pensioenen. Wekenlang maakten ze ruzie over hun inzet in de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel. Een strijd over de keuzes tussen enerzijds de koopkracht. en anderzijds de zekerheid van het pensioen. Verslaggever Matthijs van der Wiel was gisteravond bij het FNV-hoofdkantoor. Iedereen is gelukkig? Is iedereen weer gelukkig? Ja, ja. Alle bondsvoorzitters zijn weer tevreden. Gelukkig. Deze keer wordt het geen nachtwerk, maar komt FNV-voorzitter Agnes Jongerius tegen acht naar buiten. Jullie kunnen wel in de zon zitten. Je zat maar binnen. Ja, ik zat maar binnen daar. Naar nou, jullie te zwaaien maar. Om te vertellen dat de rijen weer gesloten zijn. Nou ja, ik heb goed nieuws voor de mensen die dat goed nieuws vinden. We hebben inderdaad met elkaar gezocht en gestudeerd op. Waar ligt nou die goede balans tussen de zekerheid die mensen willen... en de indexatie die ook voor eh, gepensioneerden en werkenden van, eh, van belang is? En we hebben aan de hand van rekensommen kunnen laten zien... dat het niet of, eh, of is, eh, maar en en. We hebben een model eh, waarin we eh, tegen mensen kunnen zeggen... fondsen kunnen zelf kiezen, maar binnen die, eh, binnen die keuze is het niet de keuze voor of zekerheid of eh, voor indexatie. Ze kunnen alle twee. We hebben een onderhandelingsinzet. En wat mij betreft kunnen de onderhandelingen weer van start gaan. Het klinkt haast te mooi om waar te zijn. Ja, gek, alles ja, ja. Ja, ja, ja, Maar het klinkt ook een beetje alsof het zo is dat je net zo lang gaat doorrekenen... totdat iedereen tevreden is. Toch, toch moet iemand hebben ingeleverd. Nee, er nee, uh, is een nieuw model uh, uh, ontwikkeld... In die modellen hebben we doorgerekend... wat betekent een bepaalde zekerheidsmaat? Wat betekent dat voor de kans op indexatie? En beide kunnen. En dan is het wat mij betreft... dus de keuze aan de verschillende pensioenfondsen. Hoe zij de balans kiezen tussen zekerheid en de kans op indexatie. Maar rekensommen laten zien dat het ene niet ten koste hoeft te gaan van het andere. En dat is het mooie nieuws van deze vrijdag... Nu moeten de andere bonden en de werkgevers nog mee akkoord gaan. Zeker? Ja. Ja, zeker. Hoe geloofwaardig bent u nog na wat er deze week gebeurd is? Nou, dat uh, zullen we dan wel weer uh, zien. Ik heb uh, eigenlijk het idee... ze hebben met Smart zitten wachten tot wij zeiden... wij zijn weer in staat om de onderhandelingen weer uh, op te uh, pakken... En... Is mijn volgend rondje bellen. Henk van der Kolk van de Dissidentenbond, fnv bondgenoten. Slecht bij stem. U bent slecht bij stem. Ja. Heeft hebt u zo hard moeten schreeuwen in die zaal. Nee, dat valt reuze mee. Ik denk dat het een koudje is op de Schelling. Bent u ook even tevreden als de voorzitter? Ja, ik ben in ieder geval tevreden met de uitkomst. Dat uh, alle pensioenregelingen in ieder geval... dat die uh, een hoge zekerheid voor, uh, voor mensen moeten geven... als het gaat over een opgebouwd pensioen. Hm. En we vinden het ook allemaal belangrijk en dat kan dat er ook in ieder geval een kans is, in ieder geval op kokra behoud. Ja, Ik begrijp er helemaal niks van, want we hebben steeds begrepen... het was de keuze tussen oftewel meer zekerheid... oftewel de kans op een hoger pensioen, die indexering. En nu hoor ik opeens we hebben zitten rekenen en het blijkt al erbij te kunnen. Ja, dat schijnt inderdaad het wonderlijk in mijn berekeningen te zijn. Ja. Soms verbaas ik me er zelf ook over. Ja. Maar wat ik zelf belangrijk vind, is dat we in ieder geval de afspraak gemaakt hebben... die bodem erin gelegd wordt en de bodem is die zekerheid. Heel mooi dat al die bonden het weer met elkaar eens zijn. Maar wat verandert dit nou voor de gewone werknemer die over... vijf? Jaar met pensioen gaat. Als je plan zo doorgaat. Nou ja, dan betekent het in ieder geval van dat mensen in ieder geval op hun uh, pensioenbrief lezen. Van wat zij gespaard hebben. En ze kunnen dan ook lezen. Van welke mate van zekerheid ze hebben. Dat het ook uitgekeerd wordt. En wij moeten ervoor zorgen. Dat we die afspraken nu weten om te zetten. In wet en regelgeving. En de collectieve arbeidsovereenkomsten. En de pensioenfondsen. Dat wat we hier met elkaar zijn overeengekomen. Straks ook bewaard wordt. En Met een klein koutje op de stem. Was dat. De voorzitter van Bondgenoten. Henk van de Kolk. FVV heeft dus. <coughs> dan krijg ik ook een koutje op mijn stem. FVV heeft dus een, een nieuwe onderhandelingsinzet. We proberen natuurlijk nog. Reacties voor u te bereiken. Maar het is vroeg en de telefoon wordt nog niet overal opgenomen. De Libische leider Gaddafi leeft. En hij is op een plek waar de wereld hem niet kan vinden, dat zegt hij tenminste zelf. Sinds een NAVO-bombardement op een van zijn huizen... was er geen teken van leven meer van Gaddafi geweest. En gisterenmiddag suggereerde Franco Frattini... de doorgaans toch goed ingevoerde Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken... dat Gaddafi wel eens gewond zou kunnen zijn en op de vlucht. In Libië is niets wat het lijkt, zei Frattini... die grote vraagtekens zette bij recente beelden van Gaddafi... die toen een ontmoeting had met stamleiders in Libia non è mai quello che appare eh, quando ieri sono apparse o l'altro ieri delle immagini di Gheddafi apparentemente eh, in un incontro con alcuni leader tribali io ho avuto molti dubbi che quelle riprese fossero state fatte uh, in quel giorno en zoek het Tripoli. Hij zei: Ik twijfelde sterk of die beelden wel actueel waren en in Tripoli ook geschoten. Italiaanse bisschop in Tripoli had tegen Frattini gezegd dat Gaddafi wel eens op de vlucht kon zijn en gewond. L'altro ieri heeft gezegd dat mijn opinie is dat hij is da Tripoli en dat hij misschien ook is vergeten. Ik weet niet of dat is. Nee, ik weet het ook niet hoor. verzuchtte Fratini tot slot. Het was maar een paar uur later en toen startte de Libische televisie... een geluidsband van Gaddafi in. Ingeleid door vrolijke muziek. <middels> Veel van jullie hebben mij gebeld, zegt Karafi hier. En zeer, jullie hebben gebeld om te vragen of ik nog leef... naar die laffe aanval van gisteren, 12 mei, waarbij drie burgers zijn omgekomen. Maar ook al vermoorden jullie mij, ik zal in het hart van miljoenen mensen blijven legen. Ik ben ergens waar niemand me kan vinden. Overigens heeft het internationale strafhof in Den Haag gisteren laten weten dat ze maandag de namen bekendmaakt van drie hoge Libiërs die aangeklaagd worden. Het lijkt aannemelijk dat Gaddafi er een van is zware aanslag gisteren in het noordwesten van Pakistan. Tachtig mensen kwamen om bij een militaire academie... toen twee mannen zichzelf daar opbliezen. Het is de grootste aanslag ooit op een militaire academie. Onze correspondent Wilma van der Maat is in Islamabad, Pakistan. Nu aan de lijn. Wilma, de aanslag van gisteren is opgeëist door de Taliban. Was verwacht. De Taliban zouden dood willen breken van Osama bin Laden. Maar waarom hebben ze trouwens voor deze regio gekozen? ...niet zo ver vandaan zitten, maar er wordt ook getwijfeld vandaag... ...of het wel inderdaad de Taliban zijn geweest. Ze hebben eigenlijk een handje van bij elke grote aanslag... ...dat ze die claimen, maar er wordt vandaag gezegd... ...of het misschien ook wel iemand uit zeg maar, een militante beweging... ...uit een tribaal gebied is geweest die daar het dichtste bij lag. Daar is op dit moment een hele zware militaire operatie. Dus er wordt ook gezegd vandaag dat waarschijnlijk de leider... ...van deze militante beweging, dat die richting die school is gegaan... ...en dat die waarschijnlijk deze aanslag hebben gepleegd... Om, ...om te hopen dat die militaire operatie... Ei, nou valt de verbinding met Wilma van der Maten. Gaan we een poging doen, wellicht om haar straks weer even te bellen... want we spraken met Wilma natuurlijk over die aanslag van gisteren... dat hij opgeëist is door de Taliban. Maar Wilma legde dus net uit dat dat niet helemaal één op één zo loopt... ook dat hij opgeëist wordt, dat hij dan ook daadwerkelijk gepleegd is... door de Taliban, want er is ook een ander conflict daar gaande. En Het kan best eens zo zijn dat een andere organisatie daadwerkelijk die aanslag heeft gepleegd en dat het dus niet de Taliban is geweest... die die aanslag daar in Pakistan gisteren heeft gepleegd. Die aanslag overigens waarbij twee mannen zichzelf opbliezen... en waarbij tachtig mensen om het leven kwamen, werd gepleegd... vlakbij een militaire academie. Overigens ook de grootste aanslag ooit op een militaire academie daar in Pakistan. Dan gaan we naar André Rauvoet. Die neemt vandaag afscheid van zijn partijgenoten. Dat doet hij op een congres in Ede. Afscheid komt op het moment dat de ChristenUnie het moeilijk heeft. Want de achterban moppert. De partij zou te links zijn. En een deel van de aanhang wil een scherper christelijk profiel. Rauvoet stapt op om de discussie over de toekomst van de partij... niet in de weg te staan. Eén ding is voor Rauvoet duidelijk. Ook toen zijn partij in het kabinet zat... is de ChristenUnie voluit een christelijke partij gebleven. Als wij niet zo'n christelijk standpunt hadden ingenomen, dan waren Pechtold en Rutte niet zo ontevreden geweest over het stempel dat wij ook op het kabinetsbeleid hebben gedrukt. Maar ik begrijp wel dat mensen in het land dat wat minder vaak herkend hebben, omdat we ook niet zozeer met het meel in de mond, maar wel uh, moesten praten, rekening houdend met de afspraken met CDA en Partij van de Arbeid. En uh, het is wel, natuurlijk, regeren is moeilijker dan oppositie voeren. Maar beide zijn, horen bij het politieke bedrijf en zijn ook de moeite waard om te doen. De laatste twee verkiezingen blijkt vooral dat de Christen... Nu niet veel verloren heeft in echte bolwerk. Bunschot, Spakenburg, Veenendaal, Barneveld, Urk, noem ze maar op. Hoe heeft u dat ervaren dat juist daar kiezers zijn thuisgebleven of iets anders hebben gestemd? Dat is met name bij de Provinciale Statenverkiezingen het geval geweest. Nog veel minder bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat vind ik ook wel iets waar de partij over na moet denken. Dat is overigens iets anders dan een pleidooi om dan ook maar de koers aan te passen aan wat die kiezers zouden willen horen. Het is natuurlijk wel waar dat wij in 2006 heel veel kiezers erbij gekregen hebben. Hè, buiten onze normale bereik. En dat we die niet allemaal hebben kunnen vasthouden. Dat is relatief nieuw. En dat is, dat is ook in de nieuwe fase een van de grote uitdagingen waar de partij voor staat. Dat zijn de nieuwe kiezers, maar er zijn toch ook oude kiezers... in die bolwerken juist die de ChristenUnie niet meer herkende als hun partij. Het heeft toch een te links imago, of ze lijken toch graag iets conservatievere partij te hebben? Ja, nou, ik verwijs zelf altijd naar het verkiezingsprogramma... wat door de partij zelf is vastgesteld. Hè. De, de, dat is sinds jaar en dag, heeft dat een christelijk sociaal karakter... in de zin dat wij de, de eigen verantwoordelijkheden van gezin en bedrijf... en ook een kleine overheid benadrukken. Maar ook dat we aandacht hebben voor de kwetsbaren. Ik vind ook dat de partij die discussie wel aan moet gaan van... moeten. Nou, binnen dat profiel ook andere accenten misschien nog worden gelegd. Maar we moeten niet net doen alsof sinds juni of sinds 2 maart bij in één keer een andere koers zijn gevaren. Ook de fractie in Den Haag is nog steeds gebonden aan het verkiezingsprogramma wat net een jaar geleden door de partij is vastgesteld. Hij kent zich niet in dat linkse imago. Jawel, ik vind dat de partij moet kijken of binnen dat profiel wat we nu eenmaal hebben... je bent iemand, je bent, we zijn een partij, we hebben een eigen identiteit... of we binnen die identiteit en ons verkiezingsprogramma... misschien ook bepaalde uh, onderdelen uh, ondergewaardeerd hebben. We, wel eens genoemd, uh, om, we hebben een hele goede paragraaf over ondernemersbelangen en het midden- en kleinbedrijf. Nou, dan moet je je afvragen, hebben we dat ook voldoende over het voetlicht gebracht... of hebben we ook dingen laten liggen? Dat vind ik een legitieme discussie. U heeft zelf de christenen nu altijd sterk neergezet als een partij. We zijn niet links, we zijn niet rechts, we zijn christelijk sociaal. Dat was een leus die u altijd met verve uitdroeg. En nu constateert het evaluatierapport dat is toch niet handig geweest, heeft niet gewerkt. De discussie is opgekomen. Is het nodig omdat kennelijk dat begrip christelijk-sociaal toch ook wat associaties heeft met links en met socialistisch. Nou, daar heeft het niets mee te maken. Maar uh, als mensen die associaties hebben, mag je hier wel als partij de vraag stellen, moeten we ons voortdurend zo blijven profileren? Of zijn er ook andere manieren om datzelfde te blijven zeggen? Ik vind dat een legitieme discussie. Ik ben zelf zeer gehecht aan, uh, aan die traditie van het de christelijk-sociale denken, omdat ik ik vind daar is de christelijke politiek groot mee geworden. En dat hoort ook helemaal bij de ChristenUnie. Maar ik vind de discussie legitiem... of dat wel voldoende de volle brede van ons programma uitdraagt. Maar ik voel zelf niet die kramp... om dat woord christelijk sociaal nou heel erg krampachtig te gaan vermijden. Dat hoeft ook niet. De afgelopen weken is er veel over u geschreven. Bijvoorbeeld ook dat u de ChristenUnie heeft willen lostrekken... uit een bepaald isolement. En de partij Opener heeft willen maken. Ook bijvoorbeeld door die regeringsdeelname. Ziet u dat zelf ook zo? Ik heb de partij nooit zelf ervaren als heel erg gesloten. Wat wel waar is, is dat uh, toen ik aantrad in uh, 1994 als Kamerlid... dat ik uh, moest vaststellen dat de christelijke politiek... zich toch wat in de marge van het politieke debat bevond. En ja, het is altijd mijn ambitie geweest... om die partij midden in de politieke hart van de politieke de discussie te zetten... en christelijke politiek relevant te maken. Christelijke politiek is geen folklore, doet ertoe, is relevant... En ik denk inderdaad dat je terugkijkend moet zeggen... Uh, dat is voor heel Nederland zichtbaar geworden... op het moment dat de ChristenUnie ook deelnam aan uh, een regering. André Rauwvoed, hij treedt dus strikt van Vandaag dus terug op het congres van de ChristenUnie. Daar wordt ook volop gediscussieerd over de koers van de ChristenUnie. De nieuwe koers wordt uitgezet onder leiding van de nieuwe leider, Arie Slob. En met hem praten we straks na acht uur. Het wordt morgen spannend in Enschede en in Amsterdam. Hoe bereidt trouwens de plaatselijke bakker zich voor op het Landskampioenschap? Dat zo. Verkeersinformatie, het is nog rustig op de weg, maar er wordt wel aan de weg gewerkt. Houdt u rekening met omleidingen op de A2, de A20 en de A59. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. We hebben weer contact met Wilma van der Maten in Pakistan. Wilma, we hadden het over de aanslag van gisteren, uh, opgeëist door de Taliban. Maar wat ik dan uh, niet snap is, de Taliban eist dat op. Uh, betekent dat ook dat Al-Qaeda er dan uh, vervolgens achter zit? Ja, er is op dit moment een hele andere redenering gaande. Dus maar de vraag of de Taliban erachter hebben gezeten, die hebben het wel heel erg makkelijk gezegd. Want bij die militaire academie, niet zo dicht, niet zo ver daar vandaan, is een tribaal eh, gebied waar op dit moment een militaire operatie gaande is. Dus wat hier vandaag wordt gesuggereerd, dat, het, dat zeg maar de lokale militanten in dat gebied, de lokale Taliban, dat die aanslag hebben uitgevoerd. Ja, wat Om... ik bedoel met mijn Om... vraag is een beetje: van, want als wij zeggen Taliban, denken we ook uh, Al-Qaeda. Uh, mag je dat één op één trouwens op elkaar leggen? Nee, je moet dat los van elkaar zien. Uh, wat, wat hier aan de gang is dat je een, een taliban hebt die zichzelf de Pakistanse taliban noemen. Dat is eigenlijk een verzamelnaam van allerlei extremistische organisaties. Extremistische bewegingen die zich ophouden in die tribale gebieden. En een van die militante bewegingen, die waarschijnlijk gisteren die aanslag heeft gepleegd... heeft dus die aanslag gepleegd als vergelding tegen de militaire operatie. Er wordt gezegd dat we een hebben met al-Qaeda... maar het is op echt een heel erg laag niveau. Hm. Um, het houdt de gemoederen nog steeds bezig in, uh, in, in, in Pakistan. Ik begrijp dat er zelfs een debat is in het parlement halver. Gisteren voor het eerst zijn zeg maar, de, de, de politieke leiders zijn met hun binnenbloot gegaan... en moesten voor het eerst eens gaan vertellen wat ze nou van die hele militaire operatie vonden. Dat hier de Amerikanen, zoals de bevolking zelf vindt, illegaal met helikopters zijn binnengekomen. En wat het gisteren unaniem was, dat de leiders hebben gezegd dat ze deze, op, deze operatie veroordeelden... dat het niet had gemogen. En wat nog bijzonderder was, wat nog nooit eerder in de geschiedenis van Pakistan is gebeurd... dat zelfs de legerleider een excuses heeft aangeboden... En dat de leider van de geheime dienst heeft gezegd dat als iemand zijn verantwoordelijkheid moet nemen, dan moet hij dat doen. Dus als de politiek wil dat hij opstapt, dan stapt hij dus op. Dat gaat hij natuurlijk helemaal niet doen. Maar ik bedoel, er is voor het eerst wel een discussie gaande in, uh, in dit land. Wat er voorheen niet was, want iedereen wil gewoon zijn kaken stijf dicht. Ja. En, en, trouwens, in het gewone straatbeeld, als jij bent in een klein dorpje, ergens in de buurt van uh, Islamabad... merk je daar iets van bijvoorbeeld aangescherpte veiligheidsmaatregelen, dat soort zaken? Nou, na gisteren zie je bijvoorbeeld wel weer dat er meer militairen op straat zijn. Dat er weer meer checkpoints uh, zijn. Want wat er gisteren is gebeurd, was natuurlijk weer echt heel... Heel, heel banaal eigenlijk. Het waren jongens van een militaire academie die gingen afzwaaien. Jonge recruten, trouwens ook jongens... die waarschijnlijk ingezet zouden worden voor een militaire operatie. Die klaar waren met hun opleiding. En in bussen hun koffers aan het pakken waren. En er kwam dus een mannetje op een kar voorbij. Een ezelskar, zoals je hier allemaal over de weg ziet. En een man op zijn brommer. En die hebben zich dus voor die jongens opgeblazen. En dat zijn natuurlijk momenten waarop je denkt van... hoe kan het, maar hoe kun je het ook beveiligen? En wat je meteen na zijn actie weer ziet... Ik zie het vandaag ook, ook in dit soort dorpen waar ik ben. Weer meer militairen, weer meer verscherping. Maar ja, je kunt niet op iedere straat uh, militairen gaan neerzetten die dit soort aanslagen voorkomen. Dat kan helaas niet. Dankjewel Wilma. Wilma van der Maaten was dat vanuit Pakistan. Dan gaan we nu om acht minuten voor half acht naar het voetbal. Want de grote vraag is, de centrale vraag van morgen... wie wordt er landskampioen? Wordt het Ajax? Wordt het FC Twente? Bakkerij Oonk in Enschede is al volop aan het voorbereiden... op het mogelijke kampioenschap van FC Twente. Bakker Mark Oonk, goedemorgen. Goedemorgen. Al lekker druk? Nou, heerlijk. We zijn vanmorgen vroeg begonnen... En, uh... Ik moet zeggen dat het uh, ja, er leuk en gezellig allemaal uitziet met FC Twente hier. <laughs> u heeft een speciaal FC Twente gebak. Dat weet ik van de vorige keer. Dat, uh, daar kreeg u toen uh, moeilijkheden mee. Want toen had u het logo gebruikt en dat mocht niet. Nou, kijk, de, je mag het logo niet gebruiken... omdat sponsoren er veel geld voor betalen. En daar heb ik ook alle respect voor. Dat is ook het feit dat, uh, dat Twente een goede en gezonde club is... Uh, met al die sponsoren. Dus ja, daar moet je ook wel een klein beetje respect voor hebben. Dus hebben wij dit jaar uh, FC weggelaten en het Twente Ros uh, gebruikt. <laughs> ik ben het gewoon een handige ondernemer. Ja, nou ja, goed, je moet creatief zijn. Ik, ik, ik kan niet zoveel geld verdienen met mijn gebakjes... dat ik uh, zulke grote bedragen kan betalen. Maar ik wil wel heel graag dat het leeft in Enschede. En ik kan u verzekeren, het leeft hier in Enschede. Ja, wat, wat voor dingen bak, bak, bakt u allemaal? Uh, speciaal met het oog op uh, het mogelijke kampioenschap? We hebben cupcakes. Dat is een heel hot iets. Dus uh, de FC Cupcake uh, moet je maar even zo bedenken... dat het de Twente Cupcake geworden is. En uh, we hebben uh, hele mooie taartjes met uh, het uh, FC uh, of uh, Twente logo erop. Uh, Chipolata taartjes. We hebben uh, op elk gebakje staan nog één te gaan. Uh, de kampioenschaal, trots op Twente. Uh, het is één groot feest in de winkel. Ja, spannend hè, voor morgen. Ja, ja waanzinnig. Gaat, gaat u er naartoe of blijft u thuis in de bakkerij? Nou, ik, uh, ik heb begrepen dat uh, hier... In, in Enschede, uh, uh, overal op de oude markt, uh, schermen staan. En op, uh, op het Van Heetplein schermen. Het is hier één grote waanzin. Uh, nou, ik, eigenlijk wil ik het hier gewoon het liefst meemaken. Dus ik ga lekker thuis voetbal kijken. En dan gaan we met z'n allen de stad in. Hey, maar stel nou, hè? Ik, ik, wil, ik wil geen spelbreker zijn. Maar stel nou dat Ajax het wordt. Blijft u dan met al die taartjes zitten? Uh, nou, ik hoop vandaag toch wel een aantal te verkopen. En uh, Twente heeft mij uh, gebeld. En heeft gezegd: van, uh, Wat er gebeurt, Mark? Maandagochtend om negen uur willen wij een wereldpaard hebben. Ja. En uh, waarom? Ja, we hebben gewoon een super jaar gehad. En dat is ook zo. Iedereen is trots op de jongens. Die worden sowieso uh, gehoorigd aankomende maandagochtend. Yes, dus wat wil je nog meer? Ja, een kampioenschap. <laughs> Meneer ook. Ja. Ik, ik, ik wens u uh, een mooie dag toe. En uh, veel spanning. Dat zal dat uh, vast en zeker wel gebeuren. We gaan even naar de concurrent. We gaan naar Amsterdam. Want aan de telefoon heb ik ook Patricia Linhard. Voorzitter van de ondernemingsvereniging Museumkwartier. Dat is de buurt bij het Museumplein. Waar Ajax... Uh, wellicht zondag gehuldigd wordt, moeten ze wel winnen. Uh, wat gebeurt er trouwens op het moment op het Museumplein? Op het moment is er een, een prachtige eet-tentoonstelling... Uh, en kun je allerlei uh, Italiaanse hapjes eten. Maar uh, dat, dat was natuurlijk uh, niet op dit moment. Hè. Het nee. is heel erg vroeg. Ja. Uh, volgens mij is het ontzettend stil in de buurt. Ik dacht, ik ga nog even een rondje door de buurt lopen om te kijken wat de sfeer nou echt is in de buurt. Maar het is echt een hele prachtige zaterdagochtend. Een lekkere rustige dan, uh, zaterdagochtend. Ja, ik dacht namelijk dat... dat ze dat podium al aan het bouwen waren. Is dat... Dat podium, nou, dat, je ziet die tentjes zitten. Ik ben aan de andere kant gisteravond langsgelopen en jullie belden gisteren. En toevallig had ik het daar met mijn ouders over daarna, want wij zaten te eten. Van, hoe zouden ze nou met dat podium dat doen? Uh, nou, dat, dat ga ik straks nog even bekijken. Maar de tentjes van van de Eetse uh, uh, mensen, die staan er nog wel. En ik neem aan dat dat vanavond allemaal gaat gebeuren. Zeg, er worden heel veel mensen verwacht als Ajax-kampioen wordt. Ik uh, las zelfs getallen van 50.000 ja. mensen. Poeh, dan denk ik, ja, ik kan me nog herinneren... dat Ajax uh, wel eens gehuldigd werd op het Leidseplein... en dat de ondernemers daar er in ieder geval niet tevreden mee waren... vanwege alle vernielingen en, uh, en dergelijke. Bent u daar niet bang voor? Nou ja, ik, ik denk dat het heel goed is dat dat uh, gebeurt... Uh, het Museumplein is sowieso uh, natuurlijk veel groter hè, dan het Leidse Plein. Daar zit je echt uh, ingebakken tussen, ja, tussen de straatjes, de Leidse Straat. En het oppervlak is best wel klein. Uh, het Museumplein heeft in het verleden natuurlijk heel veel uh, nou ja, mensen altijd weer kunnen ontvangen. En, en, en dat, dat is altijd goed gegaan. Uh, op Koninginnedag uh, doen we dat met Radio 538. Dan staat het ook echt helemaal vol. En dan moet je voorstellen dat door de Van Baardenstraat dat het ook uh, rijen dik uh, met mensen loopt. Dus dat het lukt wel, af. zegt u eigenlijk? Ja, dat, ja. Dat, lukt. dat lukt. Het is niet voor niks dat, uh, dat het ook daar gebeurt. Ja. En de winkeliers? Nou, vindt... De winkeliers hebben enorm geluk dat het, uh, dat het keurig netjes uh, na de openingstijden is. Twaalf uh, tot vijf zijn we morgen allemaal open en kan er gewoon gewinkeld worden... Voor de dames die niet uh, naar Ajax willen kijken. En dat zijn er ook nog uh, genoeg, denk ik. Ja, je zal maar best nog man op de bank zitten. hè? Ja, dat, dat denk ik ook. Ja, laten we maar gewoon uh, gezellig uh, kleren komen kopen. En daarna een borrel nemen met hun uh, echtgenoot. Ja. Hè, om, om, om en wie het vier over te troosten. Ja, precies. Dat weten we allemaal niet. Dat weten we morgenmiddag, kwart over ja. vier, dan is het allemaal afgelopen. Nou, ik wens ja. u een mooie zondag, laat ik dat maar zeggen. Mevrouw Lina, ja, dank, dank u wel. wel. Patricia wat was dat van de ondernemersvereniging Museumkwartier. De vrijdag, dat was het gisteren, maar de vrijdag is nu al weken een nationale protestdag in Syrië. Gisteren lijkt het met drie doden er minder gewelddadig aan toe te zijn gegaan dan eerdere vrijdagen. Betekent dat dan dat het Syrische bewind probeert minder hard op te treden tegen de demonstranten? Volgens Rula Amin, die voor al Jazeera vanuit Syrië verslag doet, lijkt het daar voorlopig wel op. Will this We'll en we zullen zien hoe things zich ontwikkelen. Maar het lijkt erop dat de regering een poging maakt om de veiligheidsmachten te beperken om het aantal doden te minimaliseren. We hadden echter gehoord over een aantal arrestaties van activisten en protesters. Amin moet nog wel zien of het regime terughoudend zal blijven. Zo zijn er gisteren toch weer een aantal demonstranten opgepakt. Op dezelfde dag kondigde de Syrische minister van informatie Adnan Hassan Mahmoud, een nationale dialoog aan tussen Assad's bewind en de activisten. Rula Amin heeft een oppositielid gesproken die al contact heeft gehad met de autoriteiten. De man heeft twaalf jaar vastgezeten en is achterdochtig over de bedoelingen van de machthebbers. Hij heeft dan ook direct geëist dat de Syriërs vreedzaam kunnen demonstreren. His demand was that the protesters and the Syrians need guarantees for their right to be able to protest peacefully. So it seems they are a step ahead in that direction. Ze wanted het recht the right to protest. They wanted to establish the right to have sit-ins, but that was rejected by the government. And they zeiden that whenever security forces are deployed, they need to be in official uniform, not in plain clothes, as has been happening before. Ook willen de activisten dat de veiligheidstroepen zich voortaan herkenbaar in uniform op straat begeven. Het was Rula Amin de stem die u horen was van Rick van de Westerlaken, namens onze redactie. Radio 1. NOS Journal. Hier is Renate Evers. De vakcentrale FNV wil snel verder met de onderhandelingen met werkgevers en kabinet over het pensioenstelsel. Dat kan nu alle bonden binnen de FNV weer op één lijn zitten. Volgens voorzitter Jongerius heeft de FNV een compromis gevonden waarin zowel de zekerheid van de pensioenen als de kans op indexatie is gewaarborgd. Een conservatieve groep in de Verenigde Staten gaat in een rechtszaak eisen dat de foto's van de dode Osama Bin Laden openbaar worden gemaakt. President Obama wil ze niet publiceren, maar volgens de groepering heeft het Amerikaanse volk er recht op om ze te zien. Een deel van de inwoners van de Amerikaanse staat Louisiana is opgeroepen het gebied te verlaten. Vandaag gaat het leger een overlaat in de Mississippi Rivier openen om onder meer het New Orleans te beschermen tegen overstromingen. Daardoor komen grote stukken land onder water te staan. En de vrouw van de Egyptische president Mubarak ligt net als haar man in een ziekenhuis in Sharm el-Sheikh. Ze zou een hartaanval hebben gekregen nadat ze had gehoord dat ze 15 dagen zou worden vastgehouden voor verhoor. De vrouw van Mubarak wordt verdacht van corruptie. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Over het hele land trekken wolkenvelden met in het westen een paar buien. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. En daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanmiddag worden stapelwolken afgewisseld door zonnige perioden... met in de oostelijke helft van het land een paar buien. De wind trekt aan en wordt matig tot vrij krachtig. Door de wind wordt het aan de kust niet warmer dan een graad of 14... en in het oosten liggen de maximaal rond 17 graden. Vanavond zijn er heldere perioden en blijft het droog. Alleen in het westen is er kans op een enkele bui. In het binnenland koelt het vannacht af na ongeveer 7 graden. Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt met een paar buien...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 De NOS, het Radio 1 Journaal, ook te beluisteren via het internet www.nos.nl En we twitteren natuurlijk op de sociale media. NOS Radio 1, dat is het Twitteradres. Het was weer een crisisweek rond Griekenland. Geheimen onder onsjes. Er zou meer geld nodig zijn voor het land. Geruchten dat de Grieken uit de euro wilden stappen. Stakingen. Vraag dringt zich op, komt het wel goed met de Grieken? En het door ons uitgeleende geld. Minister De Jager van Financiën zei gisteren... dat de gevolgen van de Griekse crisis... wel eens groter kunnen worden dan de bankencrisis. Echt alles moet eraan worden gedaan om het niet zo ver te laten komen. Daarover praat ik nu met Onno Ruding. Oud-minister van Financiën en oud-bankier bij de Citibank. Goedemorgen, meneer Ruding. Goedemorgen. Dat was ver, taal van minister Diager gisteren of de Grieken doen wat het IMF zegt... of wij geven geen geld meer. Helpt dat? Um, dat helpt zeker. Je moet een ferme lijn inzetten. Ik denk dat minister jager daar, daar gelijk in heeft. Want uh, zachte maatregelen helpen nou niet wat betreft Griekenland. Ja, maar die toon, een beetje, een beetje belerende toon... van jullie doen het eigenlijk niet goed genoeg... Uh, dat suggereert een beetje alsof het inderdaad niet goed gaat. Is dat ook zo? Uh, ja, dat is zo. Dat is een... Uh pakket van maatregelen, beleidsmaatregelen afgesproken met Griekenland hè, vorig jaar, toen ze die grote lening kregen en uh, een deel van die uh, maatregelen worden uitgevoerd, dat is mooi, maar het is toch onvoldoende, met name de inning van belastingen, uh, die, die gaat veel te langzaam. En het, uh, weet u wat het kernpunt is? Um, uh, wat nu nodig is, wat er is Griekenland is dat ze extra beleidsmaatregelen nemen, uh, en ja, dan moeten de credituurlanden, dat zijn wij in Europa, en het IMF, moet daarop aandringen. Uh, gekoppeld denk ik met privatisering van een heel omvangrijk staatsbezit aan Activa. En uh, dat moet je aan elkaar koppelen: dat je zegt uh, hè, we gaan alleen door met het verstrekken van uh, die leningen onder het oude leningspakket. Uh, onder voorwaarde dat we, dat we die, die staatsactiva als onderpand krijgen, als zekerheid. Ja, als dat is een soort aanmoediging en ook gewoon de zekerheid ja. dat ze het echt doen. Nou, het is meer dan aanmoediging. Ja. Het is een keihard aanpakken van een, van een schuldenland wat niet voldoende presteert. Maar weet u wat denk ik nu niet of nog niets nodig is, is om te praten over extra nieuwe leningen aan Griekenland, want ze hebben op dit moment nog wel enige adempauze. Die aflossingen van hun schulden komt vooral pas in 2012. En de tweede, wat ook nou niet aan de orde is, is waar ik zoveel over hoor praten, is schuldherstructurering. Dat is de bestaande schulden van nee. Griekenland. Dat die, hè, in het Engels heet dat in default worden geraakt, dat ze mogen worden afgestempeld, die vorderingen en dergelijke. Dat is nou niet aan de orde. Je moet het ook niet te gemakkelijk maken voor de Grieken. Ze moeten eerst de ...aandringen dat ze de nodige maatregelen nemen... ...om de uit de hand gelopen economie door hun eigen schuld... ...om die steviger aan te pakken. Ja, de jager maakt zich wel hele grote zorgen... ...want hij zegt van de gevolgen van de Griekse crisis... ...zouden wel eens groter kunnen zijn dan de bankencrisis. Um, is dat een terechte zorg? Nou, als je het beperkt tot Griekenland... ...is dat misschien wat uh, zwaar aangezet, wat, wat de jager zei. Maar de angst is naar ik aanneem die hij heeft, maar die ik in ieder geval heb... is dat als je uh, nou ja, uh, het uit de hand lopen van de situatie in Griekenland toelaat... zou laten, dat je dan ook uh, minder hard kunt optreden tegen Portugal. Want dat speelt nu ongeveer tegelijk, begin volgende week. Hè, maatregelen nemen, geld aan Portugal, maar ook met harde voorwaarden. En, uh, dus ik ben bang inderdaad voor een soort besmetting... dat het ene land, als het uit de hand loopt, het andere land aansteekt. En dat is... Heel slecht, ja, niet alleen voor die landen, maar ook voor ons. Hè. Wij, wij willen natuurlijk ons geld terug hebben, terecht. Maar we willen ook dat die interne markt in Europa blijft functioneren. Dat is ons eigen belang. We doen dat niet voor de bruine ogen van Grieken of Portugezen. We doen het ook in ons eigen belang. Ja, maar ik hoor steeds meer geluiden waaruit ik een beetje van. Het is nog maar de vraag of we ons geld ook uiteindelijk terugkrijgen. Ja, ik begrijp die vraag. Eh, ik kan ook niet eh, met zekerheid zeggen dat we ons geld terugkrijgen... wat betreft Griekenland... Aan Portugal hebben we het nog niet verstrekt. Maar daarom moet je juist die harde beleidsvoorwaarden afspreken. En ik ben heel blij dat mede onder druk van Nederland vorig jaar... ook het Internationaal Monetaire Fonds, het IMF, erbij is gehaald. Want die heeft ervaring met, met landen ja. die hun zaak op orde moeten stellen. Dus ik denk dat Nederland uh, de juiste houding heeft aangenomen nog aanneemt. Maar ja, we zijn niet het enige land. Ik hoop wel dat Duitsland... Zijn grote rug en, uh, recht houdt en zijn grote knieën recht houdt. Ja, nou ja, die hebben heel veel belang natuurlijk, ook in, in Griekenland, althans uh, financiële uh, vooral. Maar wat mij nou zo opvalt, is dat wordt, elke keer wordt er een soort pakket afgesproken. Dan denk je, nou dat is het uh, uh, wel zo'n beetje. Maar um, naarmate de tijd verstrijkt, blijkt dat, uh, althans in de publieke discussie, lijkt het alsof dat onvoldoende is. Is dat aanvankelijke pakket dan niet voldoende geweest? Of gebeuren er onderweg uh, zaken? Ja, Zijn de Grieken dan niet sterk genoeg geweest? Nou, het is het laatste vooral. Uh, ik noemde al die belastinginning. Er is toen afgesproken dat Grieken, net als, als andere landen, uh, uh, ja, de, de wettelijk verplichte belastingen moet gaan innen. Want als je als staat geen geld krijgt, dan ga je, natuurlijk, hè, ga, je, ga je eraan. Dat begrijpt iedereen. En dat is te weinig gebeurd tot nu toe. Dus nu is het terecht dat, dat de, de landen die vorderingen hebben op Griekenland... zeggen wij willen zekerheid dat je, dat je die afspraken nakomt. Dus je moet ze inderdaad harder aanpakken. Dat is vervelend, maar ja, zij hebben het probleem georganiseerd... en daarom moeten wij ook die maatregelen nemen om te zorgen dat we ons geld terugkrijgen. Maar zekerheid heb je niet. Dat, nee, nee dat, dat is zo. Meneer Ruding, uh, ik dank u wel voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Onne Ruding was dat. Laten we praten over Syrië. Duizenden mensen samengedreven in voetbalstadions. Gevangen jongens en mannen die naakt op het voetbalveld zitten. En kleedkamers die worden gebruikt als verhoorruimte doet je allemaal denken aan Chileense toestanden... ten tijde van de junta van generaal Pinochet. Maar de realiteit is de realiteit van nu. Het is de realiteit van Syrië, wel te verstaan. Emeritus, hoogleraar internationaal recht Theo Bolven, nu aan de lijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u was uh, sinds uh, tussen 77 en 82 hoofd mensenrechten bij de Verenigde Naties, zeg ik er nog eventjes bij. Um, die berichten over Syrische stadions vol met gevangenen... doen jullie ook een beetje denken aan, aan Chili? Is dat een terechte vergelijking? Nou, euh, het doet er eraan denken. De, de situatie is, is natuurlijk verschillend... ...omdat in, in Chili was het een militaire staatsgreep... ...en het militaire bewind nam dit soort maatregelen... Uh, en hier in, in Syrië hebben we een zittend bewind dat er al heel lang aan de macht is. En die gaat tot soortgelijke methoden over. Dus uh, er zijn uh, vergelijkingen, maar er zijn ook verschillen. Ja, um, maar goed, het, er is een grote overeenkomst uh, dus. En het, het, het gekke is dat het wel lijkt alsof de hele wereld geen invloed heeft op Syrië. Ja, dat... <tossimus> Dat is inderdaad het, het geval. Bijvoorbeeld de, de Veiligheidsraad eh, is te, nog tot nog toe niet te, tot overeenstemming gekomen... om sancties of wat voor maatregelen ook te nemen. En eh, ja, de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft wel een resolutie over uh, uh, Syrië aangenomen... en ook verzocht aan de hoge commissaris voor de rechten van de mens... om een onderzoekscommissie in te stellen. En dat is ook gebeurd. En die zal binnenkort ook al moeten rapporteren. Ja, is zo'n bewind daar dan uh, gevoelig voor? Nou, uh, dat is moeilijk in te schatten. Dat een bewind van deze aard is meestal niet zo gevoelig... voor, uh, voor zachte maatregelen, maar is, is voor... Uh, Politieke en economische maatregelen zijn ze wel gevoelig. Maar uh, ja, voor een mensenrechten, uh, beroep en dergelijke... daar uh, trekt zo'n regering, althans Syrië met, met deze ervaringen en traditie... Uh, uh, uh, die uh, trekt zich daar niet zoveel van op aan. Is het van belang dat de Verenigde Naties op een of andere manier... met een commissie of iets dergelijks uh, het land binnenkomen? Ja, tot nog is die commissie die dus uh, volgende maand al moet rapporteren dat uh, er zit dus wel vaart achter maar die is het land nog niet binnengekomen die, je kan dus als Verenigde Naties alleen maar een land uh, binnenkomen als je de toestemming van de autoriteiten hebt, dat is tot nog toe niet het geval. Je kan natuurlijk wel al allerlei feiten verzamelen en ook uh, getuigen behoren van, van mensen die het land tot vlucht zijn, dus man kan wel degelijk een rapport opstellen maar uh, de toegang tot het land En uh, op dat punt is Syrië niet de enige, maar is al herhaaldelijk gebeurd... ook in het verleden met allerlei andere regeringen. De toegang is uh, uh, nog steeds ontzegd. Ja. En helpt dan in zo'n geval, want daar hebben we het dan vaak over... stille diplomatie. En, en met wie moet je dan praten? Nou ja, ik vind uh, stille diplomatie... Uh, als het gaat om individuele gevallen, om mensen vrij te krijgen... dan kan dat helpen. Maar als het inderdaad om grootscheepse schendingen gaat... Uh, zoals dat nu in Syrië het geval is. Waar zeg maar, misdrijven worden gepleegd die uh, ja, het niveau krijgen van misdrijven tegen de menselijkheid. Ik vind niet dat dat een zaak is van stille diplomatie. Dat is een zaak van, ja, van, uh, van uh, publiek belang. En, en, en dat moet ook op, op die manier moet dat uh, de nadruk opgelegd worden. Ja. En wat mij wel opvalt verder, bijvoorbeeld de Arabische Liga. Hè, die heeft destijds ja. wel een standpunt ingenomen over Libië. Maar ja. over Syrië heb ik ze nog niet gehoord. Nee, dat is... Dat is waar. Het was, in Libië was de positie van de Arabische Liga was buitengewoon belangrijk. Ook in de discussies in de Veiligheidsraad. Maar uh, ja, Syrië is natuurlijk een land dat... Uh, een andere ook geografische en strategische positie heeft dan Libië. Het grenst aan, aan Iran, het grenst aan Turkije. Niet te vergeten ook aan Israël. En uh, daar ligt de zaak dus wel wat anders. Uh, waarschijnlijk ook voor de Arabische Liga. Ja, precies. Vandaar dat ze waarschijnlijk nog niks van zich hebben laten horen. Meneer Van Boven, ik dank u wel voor het gesprek. Gaan het Tot uw dienst. Dag. Turkije, in de regio. In Turkije dreigt een milieuramp nadat de dijken rond een meer vol met afvalwater met het zeer dodelijke Siankali zijn doorgebroken. Een laatste zandwal kan nu nog voorkomen dat het gif de omliggende rivieren en de Zwarte Zee bereikt. Maar met de slechte weersvoorspellingen van de komende dagen in de regio vraagt iedereen zich af hoe lang nog. Dat merkte ook onze correspondent Bram van Meulen. De graafmachines gaan non-stop door in Kuteraai in de hoop... Dat ze het nog kunnen redden. Dat ze de dijken hier voldoende kunnen verstevigen om te voorkomen dat het water hier aan de andere kant van de dijk. Zwaar besmet met Siankali, de omliggende dorpen gaat bereiken. Dit is een acute probleem dat het to de laatste stage, last stage. Het is een zeer acuut probleem en we zijn in de finale in een zeer gevaarlijke periode aangebroken. Dat zegt deze mevrouw, een, een dokter, die ook naar het dorp is gereisd om te kijken hoe het met de bevolking gaat. Als er nu niks gebeurt, dan zal het water dat is besmet met Siankali, uit het derde bad gaan lekken. Het derde bad dat nu dat water nog opvangt, waarvan de dijken zeer poreus zijn. En we kijken naar boven naar de hemel en zien dat het opnieuw is gaan regenen. Wat geen goed nieuws voorspeld en het started to rain. Ja, het yeah, started to rain. That's why everybody is anxious about this. De dorpelingen hebben reden voor hun angst. We loop nu door een dorp waar alle huizen zijn verlaten. Daken ingestort, muren ingestort, iedereen werd ziek hier. Iedereen in dit dorp is dood gegaan aan kanker, vertelt deze tandeloze man. Een dorpsbewoner die nog even komt kijken. In zijn oude dorp dat hij ook heeft verlaten, nadat iedereen hier dood begon te gaan. En hier staan we bij de oorzaak van al dat leed... De waterpomp. Dit water is niet gezond. Kun je beter maar van afblijven, zegt deze man. Maar de bewoners hier in deze omgeving hebben toch weinig keus. Terwijl je kunt zien dat uit het meer waar het water dat is besmet met siankali wordt opgeslagen... De dijken weliswaar worden verstevigd, maar je ziet onder de dijken kleine stroompjes ontstaan, waardoor dat water toch wegcijpelt en onvermijdelijk in het grondwater terecht komt, waar mensen hier van leven. Alsjeor ja, je, elane uliane, onhan en ook. De schapen die grazen nog steeds op het land bij de Zilvermijn, eten het gras dat zich voedt aan het besmette water. Boven het dorp pakken zich donkere wolken samen. Er wordt regen voorspeld voor vanavond. En het deskundigen zeggen dat de dijken rondom het meer vol met Siancali... zo'n regenbui wel eens niet zouden kunnen weerstaan. Het dorp wacht af in angst. MUZIEK als je het niet meer redt in de Formule 1, dan is er nog altijd de DTM. Wat dat is, u hoort het zo. is de verkeersinformatie. Het is nog rustig op de weg. Er wordt wel aan de weg gewerkt. Houdt u rekening met omleidingen op de A2, de A20 en de A59? Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. George Mitchell, de Amerikaanse gezant voor het Midden-Oosten. die stopte mee. Het Witte Huis heeft dat gisteravond laat bekendgemaakt. Mitchell probeerde de afgelopen twee jaar. het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen vlot te trekken. Daar gaan we over praten met onze correspondent. Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, um, hij had wel eens een keertje gezegd. dat hij zou stoppen. maar is ja. dat ook de reden dat hij zichzelf een soort termijn had opgelegd? Nou, daar gaan de speculaties wel over. Hij heeft zelf gezegd bij zijn uh, aantreden twee jaar geleden... ik ga dit voor twee jaar doen. Uh, die termijn is verstreken en dus zegt hij is het een mooi moment om te stoppen. Maar dat doet hij aanstaande vrijdag. Aanstaande donderdag heb je de belangrijke uh, tweede midden Oosten-speech van president Obama. Vrijdag praten bijvoorbeeld Netanyahu en Obama met elkaar. Dus het valt allemaal samen op een moment dat je denkt... dat kan geen toeval zijn. Maar uh, hij zegt zelf, en uh, Obama die, uh, benadrukt dat ook in zijn verklaring... dat dat dus wel toeval is. Ja, zullen we het maar eens een keertje vertrouwen? Ja. Hoe heeft, laten we dan maar uh, proberen een kleine balans op te maken. Hoe heeft hij het gedaan? Heeft hij eigenlijk iets bereikt? Um, als je kijkt naar uh, het vredesproces, uh, nee, want het is nog geen vrede. Uh, twee jaar geleden, toen die begonnen, hadden we net de oorlog in Gaza gehad. En toen zei hij ook, dit wordt de moeilijkste klus in mijn leven. Hij had natuurlijk de, het Goede Vrijdagakkoord in Noord-Ierland, het vredesproces. Daar had hij tot een goed einde weten te brengen. Uh, hier dus niet, want uh, na twee jaar is er nog geen vrede. Hij heeft heel veel op en neer gependeld. Hij heeft heel veel indirecte gesprekken gevoerd. Maar het heeft tot niks geleid. Nee, en uh, ja, tot niks geleid, hoe wordt er dan op gereageerd? is men dan op... Opgelucht of uh, hoop voor de toekomst? Nou, officieel wordt er niet op gereageerd nog. Uh, het is hier weekend, dat kan schelen. Uh, de wat lagere officials aan beide kanten die worden wel geciteerd... en die geven elkaar de schuld van zijn falen. Ze, Israëli's die zeggen, uh, uh, wij wilden wel, maar de Palestijnen die, uh, maakten het hem zo moeilijk. En de Palestijnen zeggen, wij wilden wel, maar de Israëli's die lagen de hele tijd dwars. Dus nou ja, het geeft een beetje aan waarom het hem dus niet gelukt is. En de status van dat vredesproces op dit moment, wat er dus gewoon niet is eigenlijk. En wie moet het nu gaan doen? Um, David Hill, dat was uh, zijn tweede man. Hij uh, is bekend in de regio, uh, heeft heel veel banen gehad... en is bijvoorbeeld ook ambassadeur geweest in uh, Jordanië. Uh, een tijdelijke, een interim man, zegt president Obama. En ja, iedereen vraagt zich hier dus af, is dat inderdaad een interim man? Alle ogen die zijn gericht op einde van de week, komend weekend... bij die belangrijke gebeurtenissen, die speech van Obama. Uh, daar zou eventueel duidelijk kunnen worden... of hij een nieuw beleid gaat inslaan uh, rondom het Midden-Oosten rondom het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen... en of daar dan eventueel ook een nieuwe naam bij hoort. Goed, dan spreken we elkaar op het moment dat Obama ook weer heeft gesproken. Dankjewel, Sander. Sander van Horen was dat vanuit Tel Aviv. Een droomweekend voor Ringer van der Zanden. De Nijmeegse autocoureur doet namelijk in Zandvoort mee aan de DTM-race. DTM, het Duits... Het is een prestigieuze raceklasse met snelheidsmonsters van Audi en Mercedes. Formule 1-wagens met een dak, zo worden ze ook wel genoemd. Het is geen toeval dat veel ex-Formule 1-coureurs hun nadagen in het DTM slijten. Ralf Schumacher, David Koethard doe mee. Ik heb natuurlijk als klein yogi volg ik autosport. En uh, keek ik wel heel erg op tegen die mannen. En nu, uh, nu rijken ze voorbij op het circuit, dus dat is wel super. Ooit moet jij hebben gezeurd thuis. Pap, ik wil een kart. Want daar begint het altijd mee, toch? Ja, zeker. Het begint allemaal in de karting. En uh, ook de Formule 1-coureurs. Ook alle DTM-coureurs hebben allemaal gekart. Nou, mijn vader die heeft zelf een beetje autosport gedaan. En die zei, uh, mijn zoon gaat niet de autosport in. Dus toen heeft hij eerst gezegd, we gaan een uh, auto bouwen. Renger uh, Proef Maxi-motortje. Brom, uh, bromfietsmotor op, de, op een uh, soort van tuin, zelfgelast tuinrek. Echt zoals het hoort. Zoals het hoort. En uh, fietswielen erop en gaan. Knutselen. Ja, knutselen en zelf bouwen, zelf verstaan wat het is om zo'n auto te bouwen. En, uh, nou, toen ik daar uh, te hard mee over het plein ging heb je ons voor, uh, toen, uh, toen heeft, die, heeft uiteindelijk mijn moeder gezegd, koop alsjeblieft een kart voor die jongen, anders wordt het een obsessie. Ben je nu dit weekend in de buurt van je droom, die droom van toen? Zeker weten. Ik ben heel, heel erg in de buurt van mijn droom uh, als klein jochie. Ja, want veel beter wordt het niet. Beter dan dit gaat het niet worden. En ik hoop ook een hele lange carrière te hebben in deze DTM-klasse. Het is gewoon een Formule 1 met een dak erop. En dat is super. Ja, en verder kijken mag. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, ook jij droomde van Formule 1. Je bent inmiddels 25, je bent een oude man in de Formule 1. Want daar ben je 7 jaar te oud voor. <laughs> het is hard, maar het is waar, hè? <laughs> ja, je zegt het goed. Uh... Ik uh, roep het niet te hard, zou ik zeggen, maar uh, ja, het is wel zo. Er zijn een hoop jochies uh, die met uh, 18, 19 al de Formule gaan. Nou, die tijd die, uh, dat ga ik niet meer redden, want ik ben al 25. Dat is toch ongelooflijk, hè, om dat te beseffen? Ja, zeker. Ik, uh, 25 en een oude man, dat is wel een beetje raar. Je rijdt in een, hoe noemen ze dat nou in Duits? Een jarisauto? Een jariswagen. Een jariswagen. Het klinkt heel mooi, maar dat is een... Oud nee, je hebt twee, twee soorten auto's bij Mercedes, dat zijn vier nieuwe auto's en vier oudere auto's, of vijf oudere auto's eigenlijk. En uh, dat scheelt eigenlijk niet heel veel qua, qua snelheid, dus uh, ja, ik denk dat er een tiende verschil tussen zit per rondje. Maar uh, het is meer dat die nieuwe auto's, de nieuwe, vier nieuwe auto's, die worden iets meer gepusht voor de overwinning. Want een oude auto kan natuurlijk niet van een nieuwe winnen. Nee, dus eigenlijk mag je niet winnen dit weekend? Eigenlijk mag ik niet winnen, nee. Dat is niet goed voor de marketing. <laughs> dat zou je bijna denken, maar uh, ik mag gewoon races winnen en uh, voor mijn eigen resultaat gaan. Maar ik denk wel dat zij iets meer gepusht worden dan ik. De route ligt voor de hand. Van Formule 1 naar DTM, Mika Hakkinen, Jean Alessi, Heinz Harald Frenzen, Ralf Schoenbacher, David Coulthard. Maar het kan ook andersom. Er rijdt er nu een in de Formule 1 die vorig jaar hier nog meedeed. Precies, Paul Di Resta. Ik, uh, ik denk dat hij een voorbeeld moet zijn uh, qua coureur. Maar ik heb de Formule 1 uit mijn hoofd gezet. Hij is even oud als ik, dus het kan inderdaad nog vanaf hier naar de Formule 1. Maar ik hoop gewoon uh, in de DTM een lange carrière te hebben. En Formule 1 uh, is een gesloten boek voor mij. Ja, dit is al hoog genoeg. En nog hoger kijken is je blind staren. Ik denk het wel. Dan gaat hij Renger van der Zanden. Vandaag is de kwalificatietraining. Morgenmiddag is de race... Ja, ondanks de ontknoping in de Eredivisie verwacht het circuit meer dan 10.000 bezoekers. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Goedemorgen. Nederland voert grenscontroles uit die niet mogen. Daarmee kopt trouw vandaag. De omstreden grenscontroles die Denemarken wil invoeren zijn in Nederland al aan de orde van de dag, al dus de krant. Nummerplaten bij de grens worden geregistreerd en in internationale treinen zoekt de Marochassé naar illegale. Het Europese Hof en de Nederlandse Raad van staten, hebben zich eerder negatief uitgesproken over de controles. Maar minister Leers zet door. Hij hoopt, dat ze, hij hoopt door een aanpassing van de wet alsnog legaal te maken. Het Witte Huis erkent de rebellenraad in Libië niet volledig en gaat dat voorlopig ook niet doen. Daarmee openen de sites van Al Jazeera en de BBC vanochtend. De Verenigde Staten zien de raad wel als een legitieme en geloofwaardige gesprekspartner. Maar zorgen over de toekomst en twijfel over wie de rebellen precies zijn, maakt volledige erkenning nog geen opmerking optie. De Griekse regering bezweert dat 3 miljard aan bezuinigingen genoeg moeten zijn om de economie van het land te redden. Dat bericht een Griekse krant. Maandag moet de Griekse minister van Financiën zijn bezuinigingsplannen aan de EU voorleggen. De grootste problemen voor Griekenland zijn volgens minister-president Papandreou niet de schulden of de politieke verdeeldheid in het land. De dreiging komt van de financiële markten en de media die angst zaaien, had dus Papandreou. Prinses Maxima in een crème-jurk tegen een muur van dezelfde kleur en die beeldenis beslaat bijna de hele voorpagina van het AD. De krant wijt net als de Telegraaf het hele magazine aan de jarige prinses. Trouwens, pas volgende week, maar goed. Daarin uh, onder meer een interview met haar omstreden ouders... maar netelige kwesties... Niet, die komen niet aan bod. Bert Wagendorp noemt het in de Volkskrant allemaal onderdeel van het PR-offensief. dat ingezet wordt voordat de prinses de troon bestijgt. Hij noemt Maxima een sterk merk. en wijst erop dat ze afgelopen jaar zelfs meer officiële optrainers had dan een echtgenoot. Dat is op te maken uit het recente jaaroverzicht van de RVD. Gerard Bouwman, een portret van de man... die de eerste korpschef van de nationale politie wordt... staat in de Telegraaf. Hij wordt door de AIVD'ers, met wie hij nu werkt... omschreven als een doener, geen denker... die graag moppen tapt bij de koffieautomaat. Hij zou vaak, net als de camera's draaien, het verkeerde zeggen. Positieve geluiden klinken er bij de politie. Die beschrijven hem als een resultaatgerichte aanpakker. Politievakbond is blij dat Bouwman zelf als agent op straat heeft gewerkt. En natuurlijk het voetbal. Trouw vertelt dat... 80 landen het duel Ajax-Twente morgen live uitzenden. En op de voorpagina van de Telegraaf het negatieve reisadvies van ProRail voor supporters die vanuit Noord-Holland naar Amsterdam willen reizen. Er wordt gewerkt aan het spoor namelijk. Ja. En als u op dit moment kaas van de Lidl eh, voor u heeft liggen, specifiek de Sint Maartens Classic, ik zou zeggen leg hem eventjes weg. Er is namelijk een terugroepactie, zo melden de diverse kranten. De kaas eh, zou listerie bevatten. Dat is een bacterie die vooral gevaarlijk is voor zwangere vrouwen en mensen met een een lage weerstand in de mee. Goed, dat was het mediaoverzicht. Dankjewel, Jacqueline. Uh, zo dadelijk gaan we natuurlijk verder hier op deze zender Radio 1. Met nog veel meer nieuws. Bijvoorbeeld de FNV, het pensioenakkoord. We kijken ook nog even over die nieuwe plannen rondom de kinderopvang. Boink reageert op de plannen van minister Kamp.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 Het gemak van één pakket voor bellen, internet, e-mail en een vast nummer. Ook met de Nokia E7 smartphone. Ga naar de Vodafone winkel of bel 0800-0500. Power to you, Vodafone. Dit is Radio 1.